Nieuws van 9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Irakse provincie Anbar hebben IS-strijders opnieuw tientallen leden van een Soenitische stam omgebracht. Het dodental is daarmee in de afgelopen drie dagen ruim boven de 300 gekomen. In een dorp ten noorden van de stad Ramadi werden vandaag zeker 50 mensen in het openbaar terechtgesteld. Een ooggetuige zegt dat de slachtoffers in een rij werden opgesteld en één voor één werden doodgeschoten. IS heeft inmiddels een groot deel van de provincie Anbar in handen. De Oekraïnse president Poroshenko noemt de verkiezingen in het oosten van het land illegaal. In een verklaring op internet schrijft hij dat de verkiezingen een farce zijn, leunend op het geweld van tanks en machinegeweren. Poroshenko roept Rusland op om de uitslag van de verkiezingen niet te erkennen, omdat ze tegen de Minsk-akkoorden ingaan. Op 5 september maakten de Oekraïnse regering en de pro-Russische rebellen in Minsk afspraken om een eind te maken aan het geweld in Oost-Oekraïne. Zeker 50 doden en meer dan 70 gewonden als gevolg van de zelfmoordaanslag bij de Pakistanse stad Lahore. De aanslag vond plaats bij een legerpost vlakbij de grens met India, waar elke dag voor zonsondergang de vlaggen van Pakistan en India worden gestreken. Net als op andere dagen wonen honderden mensen de ceremonie bij. De aanslag is opgeëist door de Pakistanse Taliban. Een woordvoerder zegt dat dit een vergelding is voor het Pakistanse offensief in het noordwesten van Pakistan vlakbij Afghanistan. Burgemeester Van der Laan vindt dat de sfeer in Amsterdam sinds de moord op Theo Van Gogh vrediger is geworden. Dat zegt hij in een gesprek met de NOS. Vandaag is het tien jaar geleden dat Van Gogh werd vermoord door moslimextremist Mohammed B. Van der Laan denkt dat er in Nederland sindsdien veel lessen zijn getrokken. De vrijheid van meningsuiting en onze humanistische waarden worden tegenwoordig beter verdedigd dan voor die tijd. Al dus de Amsterdamse burgemeester. Het weer vanuit het westen en zuiden neemt de bewolking toe en volgen er buien. Het is niet koud vannacht met 12 graden. Morgen overdag is het vrij bewolkt, maar droog. Tegen de avond gaat het weer regenen. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NO. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1032 hier op CFM Zandvoort en mijn naam is Ben Oveugen. We gaan twee uur lang luisteren naar New Age muziek hier op je eigen lokale radio. We beginnen met nieuwe cd's van het label ARC Music, Arc Music uit Engeland. En de eerste cd is Kronzi. Ik ben reuze benieuwd, ik heb geen tijd gehad om het allemaal na te luisteren, dus um, ja, spannend altijd weer. Eén van de drie is het. En de komende weken natuurlijk nog meer muziek van dit label. En je kunt meelezen via peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. ой, да у окошка девка сидела. страдайка девка со мною во младых до лета Молодых летах, ох, до да сухня вя, в поле травка без дождя. Yeah! Без дождя, ох, да как да дождичек помучу.